Bij een aanslag op een politieke bijeenkomst in Ethiopië is een onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Premier Ahmed had in de hoofdstad Addis Abeba een toespraak gehouden voor tienduizenden mensen toen er een granaat naar het podium werd gegooid. De premier bleef ongedeerd. Op de staatstelevisie sprak hij van een goed georchestreerde aanslag die volgens hem een teken van zwakte is. Sinds zijn aantreden in april heeft de Ethiopische premier duizenden politieke gevangenen vrijgelaten en een eind gemaakt aan de noodtoestand. De Tweede Kamer moet beter toezicht houden op de naleving van de integriteitsregels. Dat zegt de Europese corruptiewaakhond Greco... na aanleiding van het appartement van Alexander Pechtold. De D66-leider kreeg de flat in Scheveningen cadeau... van een bevriende Canadese oud-diplomaat. Pechtold meldde dat niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer... omdat het een privé-kwestie was. Greco noemt de zaak betreurenswaardig en zegt dat niet alleen parlementaire giften gemeld moeten worden.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 Thank you. Que calor, esta is bailando, Vamos, todos a la de Vamos, todos a gozar. We zijn in het tweede uur aangeland en we gaan praten met uh, Jorik. Jorik die woont in Nieuw Unicum. En uh, ja, je heeft het allemaal kunnen lezen in de zorgelskrant. Een hele achterpagina vol. Het gaat over het strand, dat we bereid moeten zijn voor iedereen. Dus ook voor Jorik. En als een, uh, nou. mensen in Nieuw Unicum die ook wel eens een keer naar het strand willen... en daar genieten van uh, uh, stuifzand, wind, harde wind... Golven, enzovoort, enzovoort. Enzovoort enzovoort. Ja. Maar ik denk dat het niet alleen belangrijk is voor de mensen van de Unicum, maar ook voor de mensen van ver buiten de Unicum. Die gewoon in een rolstoel zitten. Of op kruk lopen. En die dus ook graag een keer de zee op willen sluiten. Je hebt helemaal gelijk. En er zijn niet alleen de mensen van buiten, maar ook mensen met scootmobielen en dergelijke hier uit Zandvoort die niet naar het strand kunnen. Die staan boven aan de boulevard te kijken en die zouden zo dolgraag een keer naar het strand willen. Ja, ja dan haak je ja, inderdaad meteen. Is voor veel mensen is het. Ja, dan haak je meteen naar twee dingen aan. Enerzijds zeg maar toegankelijk uh, tot de zee, hè, aan de vloedlijn, waar we dus U hoort nu de stem van. Peter Bluis. Yes. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, en gefeliciteerd trouwens. Ben, ben jij lid van de rotor? Uh, nee, nee, oh, nee okay. ik ben niet lid van de Oké, okay. Maar jullie hebben wel een groep? We hebben een uh, groep. Ja, je moet het zo zien. Uh, de toegankelijkheid <coughs> van het strand uh, gaat mij na aan het hart. Ik doe een aantal promotionele activiteiten voor een strandpaviljoen. En dan kijk je dat, en zeg maar, een, een jaar of vier, vijf geleden waren die strandafgangen. Uh, stijl. Voor mensen zeg maar, met een uh, mobiele handicap. Oh, ook voor mensen zonder mobiele ook, handicap. Ook, ja. ja, ja. Nou, en dan hebben we het niet alleen zeggen, kijk, naar beneden kom je nog wel. Maar naar boven maar, dan, ja. en dan uh, En dan denk je dan, zeg maar, ook, uh, daar zeg ik altijd van, ook, je moeder van 85, die komt helemaal niet meer omhoog. <lacht> hè? Want Zo is het. Gewoon mensen op leeftijd. Dus het stijl. Nou, dan ben je aan het kijken. Dan heb een aantal keer met de gemeente gesproken. Er is een paar jaar overheen gegaan. Nou, het, is, het is niet echt verbeterd. Dat is namelijk uh, ook veel ambtelijke hobbels moet je dan nemen. Uiteindelijk, uh, en, en er wordt er gezegd, ja, we hebben toch twee goede afgangen bij de rotonde. Nou, maar we uh, trappen. trappen en dan twee hele langzame paden. Alleen bij de rotonde? Bij de, de rotonde. Maar zeg maar, uh, het levendeel van ons toerist komt met de trein. Ja. En uh, dat is een, het kortste stukje naar strand. Is dus recht toe, recht aan. En wat tref je daar? zeer stijle strandafgangen. Nou, daar zijn we ook mee bezig om dat te verbeteren. Ik heb een keer een plan gezien. Van, uh, ik heb meerdere plannen. Van vriend met een lift naar beneden. Ja, dat, uh, dat, daar zit jij ook achter. Daar zit lift. ik ook in, uh, uh, dat idee. Uh, dat is natuurlijk iets, een lange adem. Ik hoop dat trouwens de komende jaren toch... Uh, een stap verder mee te komen, laat ik het dan maar zo formuleren. Maar dan beginnen we eerst bij het andere deel, de toegankelijkheid vanaf zeg maar de duinreep tot de zee. Nou, dankzij Jork, die heeft het op een bepaald moment weer opgerakeld. Die zei van nou jongens, uh, via de, de, de, de rotary. En uh, nou, toen dacht ze, hé hey, Vrek, en uh, die Peter die, die was er ook mee bezig, en Telassa was er mee bezig. En uh, nou, toen hebben we gewoon gezegd, jongens, we komen bij elkaar. We gaan er weer over praten. We pakken het op. En zo zijn de ideeën gekomen ten aanzien van een loper, of een pad, naar de vloedlijn. Nou, dat hebben we uiteindelijk de blauwe lopers genoemd. Ja, een, een, een koppertje. Zo logisch is het. En de rode lopers zijn voor de fietspaden en de blauwe loper is naar de vloedlijn. En zo is het gekomen. Ik, ik ga weer terug naar York. Ja. Nou kan jij, stel voor die blauwe loper komt er. En je rijdt met een rotsgang naar beneden toe. En uh, wil je dan ook het water in? Want uh, uh, dat lijkt me moeilijk met een rolstoel. Uh, dat lijkt me moeilijk met een rolstoel. En zeker omdat er wel heel veel mensen een aangepast rolstoel hebben. Uh, ja, precies. ze minder de uh, manier van zeden, zitten. Dus ik denk dat dat uh, een stap verder is. Maar ik... Ik denk als er de ondernemers zijn die het voor elkaar willen boksen om dat dus ook mogelijk te maken zou het wel geweldig zijn ik weet dat er een aantal strandpachters zijn die een rolstoel hebben met hele brede banden en daar wordt iemand die gehandicapt is uh, of een handicap heeft, die wordt daarmee in het zwin gereden, zodat je in ieder wel je voeten nat kan maken. Ja, ja maar omdat er in veel gevallen voor mensen in de rolstoel, ze zitten er niet voor niks in, uh, in veel gevallen kunnen ze niet meer overstappen. En uh, ik zit dan niet aangepast, maar er zijn heel veel rolstoelen die heel aangepast zitten. Maar dan is het ja. moeilijk om uh, in die uh, ja. dikke banden... Uh, ja, wij, wij hebben zeg maar... Of bij Telassen staat ook een rolstoel. Een spe ja, he he he hele speciale. Nee, ja. twee. Maar die ene speciale met die driewieler. Drie ja? Die is zeewaardig. Die blijft ook drijven. Dus dan kan je dus echt mensen... Goed, dan moet je wel in, in, in je badkleding in. En dat vergt ja. ook een aantal andere dingen. Uh, maar het kan dus wel. En je hebt altijd assistentie nodig. Overstappen. Je hebt turen. vaak begeleiders. Hebben mensen of ouders bij. Of begeleiders. Ja. Hè, dus... Uh, dat, daar moet je zelf voor zorgen. Ja. Hè? Maar, uh, maar over de, de mogelijkheid uh, om naar de vloedlijn te gaan en eventueel de kar met de driewielers te lenen, die is er. Die is er. Gaat er komen. Um, er staat een hele grote advertentie en aan de sponsors zie ik daarbij uh, staan. Die groep is ontstaan. Ja. Jorik is eigenlijk... Het boekbeeld, de, de, de karttrekker. Ja, ja, ja, is noemen. ons boekbeeld, ons fotomodel. Ja, huh? ik zie dat yeah. hij staat yeah. op de foto. Yeah. En uh, het, is niet, uh, het plan is er. Het plan is er. Er ja. wordt uh, geld ingestoken door een aantal. Uh, ondernemers, Mensen, ondernemers ja, ja. Maar ook een aantal stichtingen zijn we, zijn we aan het benaderen ja. die bezig zijn. Het innovatiefonds zijn we mee bezig om daar een bijdrage bij te krijgen. Dat is, dat is allemaal pending. Uh, nog een aantal zijn, zijn pending uh, activiteiten. Rotary die heeft veel geld. Doet die er ook mee financieel? Uh, Rotary heeft ook een, uh, doet ook een, uh, een, een donatie. Uh, ja, iedereen doet een donatie en dan proberen we ook, en dat vind ik ook uitermate belangrijk, het stand voor het publiek te bij betrekken. En zo ben ik op het idee gekomen om het zeg maar, per meter nou ja, te verkopen, maar ook een, half, ook een halve meter. Gewoon van, uh, jongens, het is een, een, een, een, een sociaal-maatschappelijke uitdaging om daarvoor te zorgen. Uh, wees erbij betrokken. Daarnaast is het ook zo, en dat vind ik zeg maar, in het verlengde van uh, de, deze activiteit, we hebben ook een metropoolregio met uh, zeg maar 3,5 miljoen mensen. Stel zeg maar, dat 5% van die mensen een handicap heeft: kunstknieën, C-op-D, verzinnen het maar. Het zal laag zit met je schatting. Juist. Nou, Weet je wat, maken we er even 10%? Dat rekent ook nog makkelijker voor ja, die dat microfoon. Bij 3,5 ja. miljoen is dat 350.000 mensen die dan in wezen, in principe, toegang krijgen. Tot aan de vloedlijn. Dat is essentieel. En zeg maar, je moet het veel ruimer zien dan alleen ons dorp. We hebben een enorme USP in handen. Zeg maar, dat er, zeg maar, uh, uh, klantvriendelijk zijn voor zeg maar, de minder mobiele. Ja. Peter, hoe stel ik me dat voor? Is het uh, latten aan elkaar gebonden? Is het tapijt? Het is een... Uh, het, uh, hij komt uit Frankrijk, uh, de, de loper. Het bestaat uit matten van uh, 15 meter, dus je koppelt steeds 15 meter aan elkaar met een soort uh, schuifroede. 1,98 meter breed, hè. dus ze ja. kunnen twee stoelen naast elkaar, theoretisch. Uh, je kan elkaar inhalen. Ja, ja, ja. de een die terug gaat en de ander Ja, ja, ja en dan bijvoorbeeld. En zeg maar ook aan de zeereep. Dus zeg maar, het de, de, de, de deel is eerst stelkomplaten, zeg maar tot het einde van het paviljoen. Dus uh, daarna krijg je de rolloper. Nou, afhankelijk natuurlijk van de situatie. vloed, we, hoogwater, laagwater. Dus, ja, stormvloed, water. dat soort dingen. Dus het, het, het, de 60 meter rollen we dan uit. En aan het eind maken we een t-stuk, zeg maar. Van 15 meter, dat is ook weer zo'n lengte van een, een, een mat. Waar je dus inderdaad, ik denk even aan Joop van Nes. hij zei: Ja, Peter, maar ik moet wel kunnen keren met mijn scootmobiel. Nou, dus dan kan die, zeg maar, steken en ja, dan kan die weer terug. Moet je ook aan ja, nou, anders maar, heb je alleen zo'n lopen ben, en dan moet je achteruit terug. Maar ik ben ook heel blij dat mensen meedenken. Ja, tuurlijk. En, uh, ook zo'n Joop die zei: Ja, Peter, daar moet je ook aan denken. Nou, daar denken we ook aan. En natuurlijk. Uh, het, het is een experiment, het is spannend, er zullen ook dingen misgaan, moet je gewoon incalculeren, zeg maar, waar de essentie is, we proberen geld bij elkaar te krijgen en we gaan het doen. En uh, ik denk dat we daar zeg maar, heel veel mensen blijven mee kunnen maken. Ik denk dat je ook uh, Nederland uniek bent. We zijn ook uniek daarin, ja. Kijk, iemand stuurde mij een foto. Ja, Peter, die matten zijn er al in Italië. Ja, ja, die, maar de Middellandse Zee die stijgt maar 1 centimeter. En er zitten zit nauwelijks app- en voetbewegingen in. Ja. Maar we hebben hier dus de uitdaging zeg maar, van, de, van de elementen. Ja, de, ja storm, stormvloed. Kijk, je, je, je gaat dus gewoon nadenken, hoe kunnen we dat doen? Je kan zeg maar, het leeuwendeel van die mat laten liggen. Maar, zeg maar bij bijzondere omstandigheden moet je gewoon flexibel, flexibel ermee omgaan. Oprollen, oprollen. Dus een steekkarretje moeten komen, een oprolkarretje. Nou, al dat soort dingen dat zijn prachtige uitdagingen. Ze zijn niet makkelijk, maar we gaan aan. Die uitdagingen, die zijn er zeker, als dat ding er is, uh, hij moet uitgerold worden, hij moet opgerold worden. Uh, in principe kan je hem laten liggen, zeg maar, okay. want het is geen bouwwerk op strand, dus zeg maar, dus die kan je laten liggen. Hij is verankert. Het is een mooie, hele stevige mat, uh, dus je krijgt geen, geen klapperbewegingen door de wind en dergelijke. De viskraam moet het niet overheen rijden. Mag wel, je mag met een tank overheen. Nee, nee, het is… Dus eigenlijk wordt het een vast, een vast geheel? <laughs> uh... Nee, het is niet vast. Het, is, het, blijft, het blijft een man. Ja, maar ik bedoel, um, Kijk, als hij er is, gaat hij er liggen en dan blijft het seizoen liggen. Heel jaar? Theoretisch wel, ja. Ja, dat ja, bedoel ik. Ja, precies. <coughs> dat ja, is, en of het nou, nou 45 of 60 meter is, dan moet je gewoon de natuur met de natuur spelen. Ja, dan moet je met mee dealen. Ja. Ik ga weer terug naar Jurk. Ja. Jurek, hoe, hoe lang woon jij al in Zandvoort? Uh, sinds 1 november 2011. 2011, dus dat is al uh, geruime tijd. Is al geruime tijd, maar uh, in het begin als ik nog wel de mogelijkheid door met sterke vrienden naar het strand toe te gaan dat ze me over konden zetten. Maar dat is dus niet, niet meer zo. Maar je rijdt regelmatig naar de boulevard, even naar ja. die Zeker nu met de afspraken. Ja. Nou, je zit overal bij hoor. Dus Kun je met die kar uh... ja. de steile helling bij Tallas nemen? Ik kan in principe iedereen een kant nemen. Want dat is toch wel uh, vooral het laatste stuk? Ja, dat laatste stuk is heel steil. Uh, er zijn er bij die nog, nog steiler zijn. En zeker als je in een duelrol zit, heb je af en toe gewoon meerdere mensen nodig die je weer terug mogen te tuwen. Maar eventueel kan ook de. de, de bus van die Unicum rijden en naar beneden rijden. En ja, maar ik, daar... wil, ik wil zo nog naar het strand toe wel Dat snap ik, maar That, anderen yes. kunnen dat misschien niet en die kunnen met de bus naar beneden ja. rijden en dan daaruit stappen en dan naar het strand. toe Dat zou net zoals bij Terrasse zou dat kunnen. Ja. Uh, je, je woont in die Unicum, dit, dit wordt natuurlijk bekend in, uh, in die Unicum, heb je al uh, reacties gehoord van mensen van nou uh, dan willen wij ook? Um, ik krijgt zelfs hele emotionele reacties dat sommigen zelfs aangeven van of ik ben de tijd niet aan het strand geweest of ik ben nu, nog nooit aan het strand geweest ja dat is, dat is gewoon handel, dat is, dat is, dat is. omdat alleen zandvoort zandvoort maakt zandvoort zo uniek omdat de trein eigenlijk zo dichtbij je eindigt uh, goed, we gaan even voorstellen dat die mat er ligt binnen maat, ja. denk je? We hopen, nou, uh, Twee maanden even hooguit. kijken, je hebt levertijd. Uh, uh, uh, uh. Wij hopen eind juli, begin augustus, zeg maar het lintje door te kunnen knippen. Oké. Okay. Laten, laten we daar even op houden. Ik ga winnen, Jorik. De, de mat ligt er. Uh, ga je daar in een zwembroek naartoe? Of, uh, <lacht> hoe moet ik dat voorstellen? Je kan niet in je pak 3 blauw daar naartoe gaan. <lacht> nou, dat zou theoretisch ook nog kunnen. Maar uh, als je van de week de reactie merkte van iemand die je volledig niet kon die je gewoon zag genieten als rolstoelgebruiker van, van de wind, van het water, van de zee. Dan is dat dan neem ik daar in de eerste dan zeg ik wel, wel genoegen mee. Maar goed, jij rijdt naar beneden toe, je gaat de loper af en je zit tot vlakbij de app-lijn, de vloeklijn. App en dan ga je genieten. Kan je daar ook een drankje bestellen? Je gaat, daar, je gaat daar een hele dag bestellen, euh, zitten, genieten. Uh, Pak die mobieltje, ga die bellen naar boven. Ik weet niet wat de mogelijk is om de, de deur de, te lossen. Ja. Maar ja, iemand anders die daar zit, heeft ook die mogelijkheid niet. Ja, ja, het, het, het, het, het begint met die rode lo loper. He. De, de, de, de blauwe loper, loper hè? sorry. <laughs> um, dat is maar, natuurlijk wel iets wat, wat daaruit gaat komen. Hè? Want jij ja. gaat lopen en dan zeg je daar van nou. Uh, zit ik, zit, ik zit hier heel gezellig en ik zie ook wel een Kijk, uh, het, het, het mooie is zeg maar, we gaan het realiseren. We gaan het waarmaken. En, dan, en zeg maar, alle uitdagingen, laten we tegenaan lopen, gaan we kijken of we daar een mouw aan passen. Dat kan ja of dat kan nee. Nu is het zo druk, er komen, ja. er komen niet 15 rolstoelers, uh, maar er komen er uh, 40. Wat dan? Wat dan? Oh, viel het voor hem heen. <laughs> Ja, ja, ja. Nou, gelukkig. Zou wel mooi zijn trouwens, als ja. het zo gaat. Ja, We heel, heel zijn de, de zijn. meeste uh, rolstoelen, denk ik, wel in ja. staat om op het vaarde zand te gaan staan. Dus dan kan je ook gewoon wel een deel uh, daarnaast gaan staan. Ja, dat er geen ja. ruzie komt daar op die caseplussie. <laughs> Wegwezen, jij. <laughs> Ja, dan zit we daar een uh, piraat van Ahoy bij Ja, precies Dat komt wel goed daar, ja, ja. Hey Peter, um, ja wordt sponsor Ja Hoe doe ik dat? Er staat een uh, Gironummer in en uh, als de mensen een meter willen sponsoren dan is dat uh, voor uh, 50 euro, maar een halve meter mag ook want het gaat om de betrokkenheid van onze bewoners en uh, het meedoen en uh, dat is essentieel. Je, noem het nummer. Ik noem het even. Wacht even. Noem het, het even want uh, sommige mensen de kant misschien niet meer hebben, of... ja. Nooit hebben. Nee, de, deze is niet te de missen. Deze advertentie. Nee, nee, nee. Maar nee, ook het, mensen het zullen Misschien wel luisteren van ver buiten Zandvoort. Ja. ja dat ja. kan dan niet. Peter, gaat het voor Nou, ik heb even expres wat langer gewacht. Dan hebben de mensen potlood en papier kunnen ja. pakken. Want dat is natuurlijk ook even een pauze inlassen. Nou, het is NL bij, uh, 77 uh, ABN A ja. 04 ja. 96 51. 3850 Ten name van Community Service Rotary eh, Zandvoort. Met de omschrijving De Blauwe Loper. Het is een hele mondvol. Zeg het nog eh, een keer. Maar pak anders, zeg maar, dat Zandse krantje erbij. En, zeg het nog een keer. Ja, we doen het nog een keer. In slow NL 77 ABNA 0496 5138. Ten name van stichting Community Service Rotary Zandvoort. Met als omschrijving De Blauwe Loper. En doe het. De Blauwe Loper die gaat er komen. Daar zijn we even overtuigd. Jork, bedankt voor de komst. Alsjeblieft. En we zien jou bij de opening zeker. En dan daal je zo te zee in. Ja, natte voeten moet hij halen. Natte voeten zelf ja, moet hij ja, halen. Ja, ja, ja, ja. Kan, je, kan je zwemmen? Ja. Oké, okay. okay. In principe is iemand in het water bijna gelijk aan iemand zonder beperking. Ja. Dat bedoel ik. Dus ik wil je natte voeten zien. Nou. Sorry, zal... dat is een uitdaging, hè? Dat is een uitdaging die wil we ik best wel aangaan. Heel goed. Oké. Okay. Heren, bedankt. Dankjewel. Enorm bedankt voor jullie werk. Ja. En veel succes. Dank dankjewel. dankjewel. Oh, no. is er vloeris over, Faber. Eigenaar directeur van Hotel Hoogland. Uh, je ziet er vermoeid uit, Floris. Nee, dat is niet waar. Jawel. <laughs> <laughs> heb, je, heb je het zo druk? Nou, het is hartstikke druk natuurlijk. Hè? Meen je dat? Ja, maar daar, daar wilden jullie over praten. Nou, we wilden graag of... weten, uh, jij als hotel-eigenaar, en jij ziet natuurlijk wat er in Zand wordt gebeurd. En uh, over parkeren gaan we het later wel even hebben. Ja. De, de, de, de opgang naar het seizoen. Hoe is, die, hoe is die verlopen? Nou, er gebeuren natuurlijk uh, geweldige dingen. Maar dan heb ik het een beetje over de overnachtingen hier in Zandvoort. Ja. Uh, hoewel ik van het stand hoor dat het daar ook uh, allemaal aardig was. Uh, omdat Amsterdam zo druk is en duur... krijgen wij ontzettend veel gasten die in Zandvoort willen logeren omdat ze maar eigenlijk voor Amsterdam komen. Je zegt te duur in Amsterdam. Is er een groot verschil dan in, in overnachtingen? Ja, dat heb ik heb toevallig gisteren even in de computer gekeken. Kijk, het verhaal is dat alles gaat via de Booking-sites. Dus als je op een gegeven moment een hotel nodig hebt in Amsterdam, dan tik je op Hotel Amsterdam. Dan heeft Booking.com, dus een van de Booking-sites, nee, de sorry. grootste, die heeft ruimte gekocht. En je krijgt dus altijd de eerste hotels van Booking. Nou is dat één grote trucendoos. Je betaalt aan boeking minimaal 12% commissie. En je kunt niet buiten boeking.com. Maar als je meer commissie betaalt, kom je meer naar boven. Nou, dat is natuurlijk schandelijk. Maar het is wel de realiteit van alle dag. Want mensen boeken via boeking.com? Ze boeken via de computer. Ja. En dus pakken ze het bovenste hotel. En ze hebben er geen idee van waar of dat vandaan komt. Dan, ja. Ja. En uh, daar is natuurlijk een hele beweging waarbij we proberen om alle reserveringen naar, ons, uh, eigen, naar de eigen site te krijgen. Ik heb ook een eigen site met een eigen boekingsysteem daarin. En, uh, maar je moet, uh, de, de, de aanloop komt via de grote boekingssites en boeking is de grootste. Als ik nu uh, um, hotel in Zandvoort intik, ja. dan staat boeking staat natuurlijk bovenaan. Ja. En wanneer kom ik dan hoogland tegen? Nou, dat, uh, dat is een combinatie van dingen. Uh, de eerste is, uh, de hotels die bovenaan staan, die uh, betalen in principe meer commissie. Maar ze moeten wel beschikbaarheid hebben. Dan speelt in dat systeem ook mee de beoordeling van de gasten, de reviews. Daar ben je ook uh, volmaakt afhankelijk van. En dan uh, uh, ga je als hotel wel een paar stapjes omhoog als de reviews goed zijn. Ja. Het omgekeerde geldt ook als de review waardeloos is, dan ga je naar beneden. En uh, uh, dat moet je allemaal maar een beetje loslaten. Ik kan dat niet zo goed, want ik vind dat het, dat het netjes moet. Maar het is niet anders. En uh, dan kom je toch Hoogland vrij snel tegen. Terwijl ik de minimale commissie betaal, want meer wil ik niet. Nee. Uh, maar de, de beoordelingen zijn nogal goed. Is het. Uh, to, omdat, je hebt het net even over de praat gehad, en het hadden het ook over hotels: dat Zandvoort in die tijd ook wel lekker uh, vol gaat zitten. Ja. Maar dat ze dan in Amsterdam schandalige prijzen durven vragen in die week, omdat dat, dat toevallig die week is. Ja, nou is dat van maar de, Zandvoort ook die kant op? Nee. Nou, ja, nee, ja, nee, nee, nee. We hebben in Zandvoort gelukkig een heleboel fatsoenlijke hotels. En, uh, maar je hebt natuurlijk ook 1, 2, 3 grote hotels. En die worden aangestuurd door Madrid. Daar heb ik het over NH. Uh, Dat is één van de prijsverhogers. Uh, ja hoor, die schroomt niet om de prijs te verdubbelen met een DTM weekend. En uh, dat is gewoon zo. En als je daar een opmerking over maakt. We hebben een van de directeuren die zat bij ons in het bestuur van de VVV. En uh, ja, zegt hij, uh, dat Mooi is weg. beleid. Dat is beleid. Ja. Maar dat is korte termijn verhaal. En de mensen die voor uh, 300 euro een dubbele kamer met zo'n weekend hebben gehuurd daar. Zonder ontbijten. Die komen natuurlijk niet zo makkelijk terug. En uh, behalve als het noodzakelijk is. En dat hoort dan bij het circuit. Of dat zijn de professionals of uh, whatever. En uh, ik uh, gok erop, en dat doen veel kleine hotels ook, dat je met een normaal prijsbeleid vaste gasten opbouwt. Dat heb ik ook, veel vaste gasten. En dan moet je daar wel bij het uitchecken steeds roepen, denk erom, volgende keer rechtstreeks. Ja, oh ja. En dan moet je ook nog een argument euh, hebben, want euh, het eerste wat ze dan roepen is, krijg ik het dan goedkoper? Nou, dat doen we dus niet. Dus ik roep er meteen al bij, de prijzen zijn overal hetzelfde. Maar als ik redelijk vol ga, dan begrijpt u toch wel dat ik de boekingsites dichtzet, terwijl ik voor mijn vaste gasten altijd nog wel wat kan doen. Dus even rechtstreeks op de mail. Dus uh, ook jij kan invloed uitoefenen op boeking.com? Ik kan ze dichtzetten. Oh, Oké. Okay. Yes. Ja, nou is het ook zo, dat we hebben daar een accountmanager en die heeft het een keer gewaagd om te vinden dat ik het anders moest doen. Dat moet je bij mij niet doen. <lacht> en um, die heb ik dus uitgenodigd voor een gesprek. En toen, nam die een, ja, toen nam die een collega mee. Die jongens hebben toevallig allebei op de hotelschool in Maastricht gezeten waar ik mijn roots heb. Dus ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik op mijn manier zaken wil doen. Dat ik op mijn manier gast hier wil zijn. Ja. En dat het mijn hotel is en dat het niet wordt aangestuurd door boeking. Hebben daar uh, meer hotels last van uh, in Zandvoort? Ik kijk achter uh, Anna, en uh, zijn er zijn nog wel meer kleine hotels. Uh, ja, nou, voor zover ik dat kan zien, denk ik, dat die ook uh, gewoon netjes met prijzen bezig zijn. En ik weet van alle collega's dat ze natuurlijk eigenlijk gewoon die boekingshuis liever niet willen. Maar je kunt er niet buiten. Je komt er niet onderuit? Absoluut niet. Als je weet dat ik de vorige maand, we hebben nu uh, Juno... Uh, over de maand mei had ik een commissierekening van boeking van meer dan 5000. Dat betekent dat ik in die maand via boeking ongeveer 60.000 euro omzet heb gemaakt. Ja. Dat is veel geld hoor. Nou ja, als ze allemaal bij jou rechtstreeks gaan boeken, dan scheelt dat gewoon vijfduizend uh, euro. Nou, als de helft maar rechtstreeks komt, dan ben ik al heel blij natuurlijk. Ja. Uh, algemene antwoord. Goed. Ja ook uh... het, nou, waar ik een beetje uh, ik was altijd nogal kritisch uh, en dat moet je blijven natuurlijk denk ik ja. Ik kijk een beetje naar Pieter ook um, <lacht> ja wij moet moeten natuurlijk kritisch. nee ja nee maar we hebben het wel eens over gehad ja. um, we moeten natuurlijk niet vergeten dat we badplaats zijn ja en dat, we, uh, dat de mensen komen voor de rust en de ruimte gedeeltelijk. En dat het heel leuk is dat er in het dorp van alles te doen is. Maar daar moet een soort evenwicht in zitten. En uh, ik signaleer wel dat uh, er goed gezocht wordt naar een evenwicht. Uh, uh, want je ziet nu in de teksten ook ineens verschijnen. De duingebieden en de dingen. Nou, Dat zijn natuurlijk toevoegingen aan teksten. En... Uh, uh, en ik zie nu komen dat we meer naar het fietsverhaal willen kijken. Dat vind je ook bij de politieke partijen ja. terug. Ik roep dat al jaren hoor. Maar dit, uh... <lacht> en uh, dat betekent dat je ook de fietsenstallingen eens een keertje in orde moet hebben. En uh, wanneer krijgen we stopcontacten op de grote uh, parkeerterreinen Voor en de ook de fietsdingen? Ja. Dus, uh, en uh, het merendeel komt tegenwoordig op e-biken. Ja. Ik heb hier ook, ik heb links achter uh, de schutting drie stopcontacten. En ik heb in de garage drie stopcontacten. Want die fietsen moeten binnen staan. Zou je die ook openbaar willen hebben van die stopcontacten? Dat je gewoon als je uh, het centrum binnen fietst... Ja, ik omlaan, vind dat Zandvoort dat, dat moet doen. Ja. Als badplaats, als gastvrije badplaats. En uh, dat je dus, uh, zoals voor de auto's, ook al uh, stopcontacten zijn. Nou, je... nog maar een paar hoor. Nog maar een paar, maar dan moeten er meer worden. Yep. Maar met name voor de fietsers ook. En dat je daarmee dus ook een heel stuk markt erbij pakt. En dat is dan voor een gedeelte seniorenmarkt. Dus dat heeft niks meer gelukkig te maken met schoolvakanties. Er is ook heel veel jeugd op zo'n e-bike rijden. Dat kan ook. <laughs> dat kan ook. Maar, dat, uh, uh, maar je moet die spreiding hebben. En die spreiding ja, ja. is er de laatste jaren steeds meer ingekomen. De maanden september oktober zijn goede maanden. De maand juno was vroeger drie keer niks. Nee, maar vroeger is er wordt steeds meer aangeprezen: je moet een elektrische auto hebben. Maar die heeft een bereik van 300 kilometer. Nou, als je uit Duitsland komt, dan is hij leeg hier. Ja. Dus, en waar moet je hem dan opladen? Nou, er zijn maar een paar punten waar dat kan. Ja. Dan moet je een hele nacht aan de kabel staan. Ja, dat, ja dat, ik ben er niet zo in thuis. Ik uh, heb mijn ja, auto al uh, 20 jaar geleden weggedaan. Ik heb wel gelijk dat uh, daarmee zou je Zandvoort goed kunnen promoten door bijvoorbeeld elektrische laad plekken voor fietsers en Ook, auto's ja. in het openbaar. Ja, nou ja, we hebben er in Zandvoort voor de auto's, hebben we er een paar natuurlijk. Ja, een paar. Maar dan kunnen er dus snel meer worden, denk ik. Ja. Dat maakt toch niet uit. Voor fietsers hebben we ze niet openbaar. Nee. Uh, ik sta wel bij fiets.nl. Daar zit ik ook bij. Uh, daar sta ik er wel bij. Dus het okay. komt af en toe voor dat ze hier... zijn het niet mijn gasten. Maar dat ze hier de fiets even willen opladen. Maar ja, die moeten al een tijdje aan de stekker. Ja, nou dan kan je mooi even naar het strand of wandelen uh, En uh, dan uh, later terugkomen. Uh, uh, ja, precies. En dan heb je gezien wat een leuk hotel het is. En voor de volgende keer wordt er Blijf hier Blijf je lekker slapen. Precies. En je uh, haalt net aan dat... Vroeger was juni niks en uh, eigenlijk september, oktober ook niet, want met de paas begon het seizoen en na de Grand Prix was het seizoen afgelopen. Is het nu zo dat je uh, een soort jaar rond beweging ziet? Ja, absoluut. En dat, uh, dat moet je ook uh, uh, van tevoren goed weten. Dus uh, ik maak voor volgend jaar nog geen reserveringen, dat weet iedereen ook. Dus als er al mensen voor volgend jaar wat willen, dan zeg ik, komt u in januari maar terug. Want ik moet eerst weten wat het circuitprogramma is. Ja. Dat waarom, gaat de, waarom moet je dat weten? Omdat de, de, de ik moet die races weten. Ja. Dus en dan, maar waarom? Als u... Omdat ik dan minimaal twee of drie nachten doe, zo'n weekend. Dat ik ah. liever zaterdagavond één nacht doe. Dan heb ik van het circuit heel vaak de officials hier in huis. Nou, daar moet ik ruimte voor hebben, wil ik gewoon. En uh, dan gaan we wel een beetje verder praten. En dan heb ik natuurlijk altijd kamers genoeg voor mijn vaste gasten. Ja, want die gaan ook voor. En daarna kijken we wel een beetje in een laatste periode wat een beschikbaarheid is. Ja, want die kun je natuurlijk overal aanpassen. Dat snap ik. Ja. Ja, nou kijk ik even naar parkeerterrein hier aan de overkant. Dat is natuurlijk van cruciaal belang. Nee hoor. Niet? Nee. Dat, ja, ik ben daar natuurlijk zeer betrokken bij. Want ik heb, ja. ik, ik heb 25 jaar uitzicht al. En, dat bedoelt... uh, en ik heb een heel goed contact met ze. Met Tom. En um, wij spelen samen. En zolang we dat parkeerterrein nog hebben, hoef ik maar... <coughs> smorgels te roepen ik heb twintig kamers aankomst en dan gaat Tom die houdt een rijtje auto's uh, of uh, een rijtje hier vrij en uh, we zijn nu zover dat ik dan uh, zelf mijn gast al erin mag laten rijden dan zwaai ik even naar de keet, ze zwaaien terug en dan zorg ik wel dat die mensen naar hem gaan om te betalen ja. En dat gaat altijd goed. Yeah. En als dat parkeerterrein er straks niet meer is, eh, maar er wordt een geweldig mooi plein gemaakt. Dan moeten wij weer wat gaan werken met parkeerkaarten, wat ik vroeger ook deed. En dan moet je dat veel duidelijker aangeven. Maar desnoods moeten ze dan naar de zuid. Yeah. Daar is altijd ruimte. Eh, maar wat ik ook signaleer is dat steeds meer mensen, gasten van mij, met de trein komen. En niet meer met de auto. Dat is ook een hele interessante Schrijf ontwikkeling. Dan, ja, hele interessante ontwikkeling. En dat is voor de politiek ook. Als we dan toch, maar ik heb je in loop de loop der jaren geleerd, nooit twee boodschappen in één tekst. Als we daar toch mee bezig zijn, dan betekent dat dat je dus je parkeernorm kunt gaan aanpassen. Ja. En die kan naar beneden. En dat betekent dat je dus voor de bewoners veel meer ruimte krijgt. Maar dan een derde boodschap erin. Ik roep al jaren dat parkeermeters zijn natuurlijk prima om te reguleren. Maar het zou geweldig zijn om uh, bij de parkeermeters niet tot 8 uur te laten betalen. S'avonds, wat nu gebeurt. Maar tot achttienhonderd. Dan krijg je een verhaal van dagbezoek. En die mensen gaan op een gegeven moment naar huis. En dan heb je dus een stroom naar huis toe. En dan heb je een promotieverhaal van na het werk naar Zandvoort. En dan ga je daar lekker op het terras en dan ga je wat eten. En dan kan het zomaar gebeuren dat je dus zo een minuutje of zes middags allerlei mensen krijgt. Die nog even naar zee wilden, even op het strand willen zitten. Ik roep dat al heel lang hoor. Maar ze hebben een keertje uitgerekend wat dat aan verlies betekent voor de gemeente. Nou, maar, dan haal ik mijn schouders maar op, want ik denk dat het voor de economie van Zandvoort geweldig maar zeer, is. De, de moet, de, aan alle kanten haal daar winst uit. Natuurlijk. Maar dan moet je dus wel die denkslag willen maken. Nou, tot nu toe wilden ze dat niet en ik vind dat jammer. Ja. En ik weet, de, mijn eigen partij zei ja, parkeren moet een uh, marketingtool zijn. Nou, er is nog niet zoveel van, van gekomen. <laughs> dat geven ze zelf ook toe. Dus, en er is natuurlijk stiekem weg een ontzettend uh, uh, overschot inkomsten parkeren. Daar heb ik het nog eens met een wethouder over gehad. En, uh, maar daar gaan we verder niet over uitwijken Dat was een andere verhaal Nee, nee, nee. Floers, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nou gaat een hartstikke goed met je hotel. Ja. Uh, Uitbreidingsplannen. Uh, ja, kijk, dat heb ik ook altijd al geroepen hoor. Ik uh, verheug me op de ontwikkeling op het plein. En uh, ik, het wordt nu zo langzaam tijd dat we eens gaan roepen dat dat uh, voor het toerisme toch ook uh, iets moet zijn. En als dat plein mooi wordt, is dat sowieso al belangrijk voor het toerisme. Ja. Maar als ik aan de overkant nog even een paar kamertjes erbij kan krijgen, dan uh, stuur ik dat hier vandaan aan. Ik heb hier mijn receptie, dag en nacht. Ik heb hier mijn housekeeping. En ze hoeven het alleen maar over te steken. En ik heb nu al drie huizen in gebruik, of dat er vier worden, maakt me niet zo gek van uit hoor. Nee. En ik wil wel... Dus de uitbreiding Hoogland is uh, waarschijnlijk komende. Ja, ik Goed, hoop het. Uh, wij willen nog even met Marco te spreken over het boek. Het is een okay. krapjes. Floris, ontzettend bedankt over, over de visie en uh, denkwijd. Graag. Ik ben altijd in de buurt, dat weet ik. Ja, je. dankjewel. Oké, <laughs> Tomis. Goedemorgen uh. Een zeer goedemorgen Wij uh, hebben kennisgenomen kennis van een nieuw boek Ja Het nadeel van eerlijkheid ja, wel. Dat, uh, dat kan door je hele leven heen spelen Ja, daarom denk ik Dat het ook een uh, redelijk goede titel is dus, uh, Vele raakvlakken Ja, ja er, uh, er, er verdwijnt ineens een meneer Om de achterkant te bekijken mm -hmm. Die komt terug en die gaat dan eigenlijk onderzoeken Waarom die uh, Verdwenen is ja, daar is wat over. Je hoeft niet het hele boek te vertellen. Ik heb liever dat ze jou boek kopen. Het is een beetje vroeg voor cliffhangers. Ja, ja. <laughs> uh, nou ja, goed. Het, uh, hij moet, uh, hij moet uh, dat spoor terugvolgen. Uh, wat, uh, wat is de reden dat niemand uh, hem komt zoeken? Uh, dus dat kan politiek zijn. Het, het kunnen economische belangen zijn. Het, het kan ook een familiekwestie zijn. Ja, die kant gaat het op, hè? Ja, die kant gaat het uit. Maar dat moeten de lezers zelf uh, verzinnen? Dan wel kopen? Bij de Bruna, neem ik aan. Nou ja, je hoeft het niet te lezen als je het maar koopt. <lacht> dat hebben we het ook al een keer gehoord. <lacht> Die heb ik gisteren ook een keer gehoord en die, die horen we wel vaker. Maar dat, is, dat zou toch zonde zijn? Nou ja, ik citeer mezelf graag. Dus. Ja, ja. ja, gelukkig ja, wijze. Ik verzin die bende natuurlijk niet voor niks. Ja, ik wel. Goed zo, kerel. We ja, al, hebben alweer een exemplaar verkocht. Uh, gisteren was de presentatie. Ja. Hoe was dat? Ja, ik vond het een eclatant uh, succes. Ik vond het geweldig. Er was, een, uh, ondanks de concurrentie van uh, het culinair, uh, het matige weer... Uh, een goed gevulde strandtent met uh, lieve vrienden, enthousiast fijne dames nee, ook, niet, ook, die... niet, ook niet onbelangrijk <laughs> niet onbelangrijk nee, zeker niet nee, die uh, het werd ook gelijk verkocht, hè, het boek en ja, de uitgever was uh, zeer tevreden ja. Nou, dat, dat, doet, dat doet de schrijver goed. Of, of zit de schrijver niet zo met één oog naar de, de uitgever te kijken? Van, wat vind jij ervan? Nou, dat is misschien verklap ik een geheim, maar ook schrijvers moeten eten. Nou, is... en, uh, vooral <laughs> en vooral drinken. Vooral drinken, ja. <laughs> dat is een dure hobby. Dus, uh... ja, maar daar heb je veel sponsors voor, toch? Uh, ja, maar dat rijdt maar tot zover, uh, jongens. <laughs> dat, uh... je, bent, je bent enorm productief. Ja, uh, ja het is net werken. Hoe laatst morgens begin jij? Half acht. Elke dag. Elke dag? Ja. ja Enorm met discipline heb je ja, ja. Schrijven heeft eigenlijk meer met doorzettingsvermogen en discipline te maken dan met talent. Uh, uh, mensen hebben het vaak over inspiratie. Maar inspiratie is de vonk. Uh, je noemt een busje ook geen auto. Dus als je een, een roman wil schrijven, dat is als het bouwen van een auto of een huis. Je zult een, uh, ja, een idee is leuk. En daarna moet je het uh, hele swikkie opzetten. Op het moment dat je begint, heb je dan nou aan het einde de plot al in je gedachten zitten? Ik heb de grote lijnen uh, in mijn hoofd. Ja. En, maar als het goed is. En je gaat goed met je karakters om. Dan, daar zit hem dan ook de gespletenheid in. Dan gaan je karakters ook vertellen welke kant je uit moet. Want ze moet gaan leven. En dan moet je ze de vrijheid geven om tegen jou te zeggen van... Nou meneer Temes, dat is heel, heel aardig bedacht. Dat is een geniaal plan. Het is alleen jammer dat het fout is. <lacht> <lacht> dus dan, uh, uh, ja... Uh, je kan op heel veel verschillende manieren door een landschap lopen of door een stad. En als je altijd alleen maar dezelfde route gaat lopen, wordt dat heel saai. Dus uh, je moet jezelf ook de vrijheid geven om uh, uh, te kunnen laveren. Hoeveel verhaallijnen zitten nu al in je hoofd voor de volgende boeken? Uh, wat ik nu aan het schrijven ben, en dat is ook de reden waarom ik opgehouden ben met de column. Uh, dat is uh, een... Uh, een boek wat in september 2019 moet uitkomen. En daar heb ik inmiddels het contract voor getekend. En ik moet het nog schrijven. Dus de druk is behoorlijk groot. Maar uh, je hebt daarna nog veel meer verhaallijnen voor uh, boeken die daarna komen. In dat, uh, in dat boek alleen al uh, zitten enorm veel lagen. Het, uh, wat ik al tegen meerdere mensen gezegd heb. Ik schrijf dit boek echt me, uh, van de handrem af. Dus het zal een het zal geen doktersromanetje worden. Ben ik... En ik neem aan dat je dat niet met de hand allemaal uitschrijft. Maar dat ja. het wel op de pc gaat. Nee dat gaat in één keer vanuit mijn hoofd naar de... Naar de computer. Naar de letters. N naar, de, naar de word. Ja, ja dat is... Ik dat is weet wel niet. makkelijk hè? Vroeger moest je uh, dat met een potloodje uh, schrijven. Ja, het... Gummen <lacht> en dergelijke. Ik wou dat ik wist hoe ik dat aan mensen kon uitleggen. Hè? Dus zoals gisteravond. Uh, uh, ik had al wat behoorlijk wat gedronken. En we gaan uit eten. En ik had... Posters van het nadeel van eerlijkheid meegenomen. Ik draai ze om en ik schrijf tien gedichten achter elkaar. Met de hand? Ja, gewoon op de. Ja. Ja. Want zo gingen de schrijvers van boeken natuurlijk vroeger, ja. van ganse vier tot potlood. Ja. Ja, nou ja, goed. In een computer, dat... computer dat... is al makkelijk geworden. Ja, nou ja, is is, uh, maar ik ga liever naar een moderne dokter toe dan iemand die uh, <laughs> met een kwa. <laughs> dan een <kwakverd. laughs> Nou, dat is, dat is natuurlijk de moderne tijd. En daar heb je dan je voordeel bij. Want die moet niet aan denken dat je zo'n boek uh, Maar discipline is half achter stadje. Ja. En dat gaan we doen tot zo laat? Uh, Totdat ik naar bed ga. Burrelt. Ja, ook dat. Maar ik wil ook nog wel eens als ik uh, zwalkend vanuit de kroeg kom, gewoon weer terug uh, aan het de, aan de, aan de beeldscherm zitten. Dat, uh, meestal uh, hou ik om half elf s'avonds pas op. Uh, dus ik, mijn werkdag is ingedeeld van half acht s ochtends tot half elf s'avonds. Tussendoor doe ik uh, alle zaken die uh, nodig zijn: een boodschapje, een drankje, een babbeltje met de mensen. Uh, Beetje sporten. Sporten, ja, dat hoort erbij, want schrijven is topsport. En uh, ja, dan, dan moet je fysiek ook redelijk in orde zijn. Ik heb mijn lichaam helaas de afgelopen jaren, wat, de afgelopen jaren in ieder geval, wat verwaarloosd. En dat merk ik. Uh, dus, uh, en ik ben ook geen 18 meer. Dus. Maar je moet wel trappen lopen thuis. Ja, ja, ja. Er is ja, geen licht in. Ja, dan, laten we maar zeggen dat mijn buurman de rol van oranje muisje mij niet komt halen. Uh, nee? en, en mij de trap opdraagt. Nee. nee. <laughs> het is een aardige vent. Uh, ja, je hebt nog een aardige buurvrouw ook. Nee? Ja, is een zeer ja, aardige dat, buurvrouw. Die, die heeft dus nu zo'n schipse en die moet ook naar boven. Ja, die houdt de pootstijf op het de ogen. Het <laughs> is zelfs een oranjepoot, zo ik het verhaal ja, ja, ja, ik zeg, wat is, is witte muis, <laughs> wat is er met je witte voetje gebeurd? Ja. Nee, dat is een, uh, een zeer aardige dame. Ja. goede buurvrouw. Is het uh, voor jou uniek dat je al een contract voor 2019 hebt? Ja. ja normaal gesproken schrijf je eerst het manuscript. Dan bied, uh... dan bied je het aan aan, uh, aan de uitgever. In ieder geval mijn, mijn vaste uitgever. Uh, kan ik na 14 literaire werken nu inmiddels wel zeggen. Ik heb een keer een uitstapje gemaakt naar een uh, hele grote uitgever. Maar daar ben je toch al En je bent een nummer en je bent een ja, eigenlijk een inkslaaf, een ja. schrijvende aap. En ze zitten maar eigenlijk wat. Uh, en ik moet. Is dat meer op de productie van de, de, je schrijfboek, wat moet het worden? Ja, zij kijken toch heel anders aan tegen uh, het schrijverschap. Uh, voor oh, hun is ze het... Moeten uh, geld ze moeten Ze zaken doen. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Het is alleen selle tolky, muziek. Het ja. is de manier waarop je met de mensen omgaat. Ja. En ik heb daar geen goede ervaringen mee met uitgevers. En ja, ik ben een echte zandvoortel wat dat betreft. Je moet me niet dolmaken. Je kan met mij over alles praten. Als een redelijk mens. Maar als mensen al met een uitroepteken beginnen in plaats van met een vraagteken. Ja, dan ben ik, maakt niet uit wie je bent. <laughs> maar, maar dan hou ik er gewoon mee op. Dan ga ja, ik, ik. Ik zit nu al 14 liter per week bij deze uitgever, dat is dan wel een goed gevoel. Deze man geeft me een goed. Ja, het, het is een fijne uitgever. Het is een kleine uitgever. Maar het gaat daar nog om het menselijke aspect. Uh, gewoon van mens tot mens. Hij is met zijn vak bezig. Ik ben met mijn vak bezig. Ik, heb, voor mij is, ik zal niet zeggen dat iedereen gelijk is. Maar ik heb respect voor een stratenmaker. Ik heb respect voor een elektricien. Iedereen heeft zijn vak. Boeken schrijven is gewoon een vak. Een boek uitgeven is ook een vak. En je moet elkaar uh, ja, humaan behandelen. En dat merk ik dan niet. Of te weinig bij grote uitgeverijen. Um. Inhoud in het boek, hè? We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Is in dit boek gestreept? Nou, heel erg weinig. Ja. ja. ja. Dat, dat is een van de grote voordelen als je bij een wat kleinere uitgeverij zit. Dan kan ik makkelijker uitleggen waarom iets moet blijven, blijven. staan. Ja, waarom iets moet blijven staan. Want uh, ik denk dat ik hier uh, geen geheim verklap, is dat ik over echt alles. Alles nadenk. Ja, ja. uh, dus uh, als het er staat dan, staat, dan staat het er niet zomaar. Ja, dan is het dus eigenlijk vreemd dat een, een wat grotere uitgever zegt: Nou, uh, het, het is zoveel bladzijden, maar dan moeten er tien uit of zo, of twintig uit. Ja, nou ja, goed, dat is, de, je je dat is de arrogantie van, ja. uh, van bepaalde grote uitgeverijen. Kunnen ze dat blijven maken, denk je? Nou, ik ben. Zolang de schrijver uh, ja zegt, kan het natuurlijk. Nou, ik ben. Ik, er zijn. Per dag 100.000 mensen bezig met het schrijven van een manuscript. Dat is nogal. Ja. En uh, Nederland is geen, is geen boekenland. Uh, wij staan niet erg hoog op de, op de ranglijsten op de, qua de boeken. Leeslijst. Dus ja, je, je hebt ontzettend veel concurrentie en een krimpende markt. Uh, ja. Ook dat is geen geheim. Nee. De mensen gaan steeds minder lezen. Dus ja. Uh. Eh, Marco, een vraag die ik al heel lang heb. Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben, maar als ik een brief moet schrijven, dan moet ik echt opletten of het nou DT of een T of wat dan ook is. Ja. En uiteindelijk zegt mijn computer dan met de correctietoets wat het goed is. Ja. Doe jij dat ook? Is er een, een, een, een iemand die de teksten nakijkt op Nederlands en dergelijke? Doe je het allemaal zelf? Nou, ik ben geen Nederlandicus, ik ben een schrijver. Ja. Laten we dat voorop stellen. Maar, net als uh, een timmerman heb je goed gereedschap nodig. Die regels, een DT, uh, verbuigingen, die regels zijn er niet voor niks. Ja, natuurlijk, een taal is levend. Dus, uh, maar wie doet dat bij jou? Of doe je het zelf? Ik doe het zelf. Knap hoor. Ja, nou, nee, dat. is er een streepjes onder je tekst? Ja, ja. dat dacht ik al. Nee, maar goed, het, het kan natuurlijk wel zijn. Hè, dus als je naar de columns kijkt. Ja, er kan heus wel eens een keertje een fout insluipen. Uh, en dat reken ik mezelf heel erg aan. Uh, dus uh, gisteren met mijn me, met me waanzige hoofd. Uh, tijdens het schrijven van zo'n uh, apromptu gedicht. op een poster. maak ik ook een taalfout. Uh, gelukkig heb ik dan mensen omheen die me daar even op wijzen. Heel. Uh, en dan denk ik van: Oh ja, ik zit dat zo in elkaar. Ik ben, ja, ik ben, ik ben niet perfect, maar. Ook een schrijver is een mens. Ja, maar ik vind het zo knap. Je, dat het, uh... Ja, maar goed, het, uh, nogmaals: ik ben al vanaf mijn dertiende. weet ik 100% zeker wat ik, wat ik wilde worden. Dus ik ben op mijn dertiende begonnen met schrijven. Mijn eerste gedicht uh, op mijn dertiende, nou dat begint al met een klassiek sonnet. Van, van wie heb je dat uh, georven om het zo maar te zeggen? Nou, uh, dat is altijd uh, nature of nurture, uh, de, de discussie. Ik uh, heb ontzettend veel te denken aan mijn vader en mijn moeder. Ontzettend veel te danken aan mijn vader en mijn moeder. Uh, dus ik kom uit een warm nest waar, uh, waarin veel gelezen werd en je mocht je ontplooien zoals je wilde. Ik dus, uh, ben nog steeds blij ja. met, uh, met de ouders Ja, ja, ja Ik, ik, Eigenlijk ik kan alleen maar verder Ieder kind moet blij zijn met zijn ouders, denk ik ik, uh, ik kan alleen maar verder kijken Omdat ik op de schouders van Reuzen sta We hebben nog een halve minuut, hoor ik net dus, Mooi uh, Marco, ik had te nog even met je over de kolom gehad Maar de, het is duidelijk, wel, jij gaat daarmee stoppen Omdat er een boek geschreven moet worden Juist. Ja. En in 2019 komt dat uit Ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. Heel snel afsluiten. Pieter Jouza, hartelijk gefeliciteerd ja. voor de derde keer. Ja, dankjewel. veel feest vanmiddag. Niet te veel taart eten. Ben Zonneveld, bedankt. Geen dank. Uh, Jacques Jozef, bedankt voor de regie, de uh, muziek. Gerry, bedankt voor de koffiehotel Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor uh, de gastvrijheid. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Tot zover het ritme van ZFN. ZFN.